11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. In Egypte is de eerste bewindsman aan het regime van oud-president Mubarak veroordeeld. De oud-minister van Binnenlandse Zaken, El Atli moet 12 jaar de cel in... voor corruptie en het witwassen van geld. Hij moet over twee weken ook nog terechtstaan... omdat hij als minister opdracht zou hebben gegeven om te schieten op betogers... die begin dit jaar het aftreden eisten van Mubarak en zijn regime. Daarbij vielen meer dan 800 doden.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 Nou, we verwachten niet een snel herstel uh, van de huizenmarkt. Hè. Het economisch herstel uh, is traag, de arbeidsmarkt verbetert wel, maar dat gaat ook niet heel hard. We zien de hypotheekrente nog wat verder oplopen. Hè, ondanks de crisis zijn de inkomens ondertussen wel toegenomen, hè. dus dat is wel een pluspunt. Maar we verwachten geen, uh, geen herstel uh, van de Nederlandse huizenmarkt. Volgens de ING komt dat door de strengere normen voor het verstrekken van hypotheken en dus door de hogere hypotheekrente. De regels zijn aangescherpt door de minister van Financiën en voor starters wordt het volgens de bank nog moeilijker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 In de Amerikaanse staten Idaho en Montana mag weer worden gejaagd op de grijze wolf. Die werd in de jaren zeventig beschermd. Door de intensieve jacht was het dier bijna uitgestorven. Volgens het congres zijn er nu voldoende wolven om de jacht weer toe te staan. Boeren in Idaho en Montana zijn blij met de opheffing van het jachtverbod. Steeds vaker werden hun koeien of schapen door wolven gedood. Natuurbeschermers zijn minder tevreden. Volgens hen is de populatie wolven in Idaho en Montana nog lang niet groot genoeg om de jacht weer toe te staan. Dan is weer nog vrij zonnig, maar ook wat sluierbevolking. Het wordt 16 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. Ook morgen vrij zonnig en ruim 20 graden. En in het weekend wordt het nog warmer, met maximaal rond 25 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er staat één file in het zuiden van het land... op de A2 Eindhoven richting Maastricht... tussen Meersen en Maastricht twee kilometer.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 Radio 1 Degids.fm Met Deborah Bora Bleckenhorst. Goedemorgen, het is feest. Voor sommigen is het dagen feest. Maar voor iedereen is het vandaag feest. We vieren de bevrijding. En wat we daaronder moeten verstaan, hopen we in dit uur duidelijk te krijgen. We vroegen u deze week wat Bevrijdingsdag voor u betekent. Daar is flink op gereageerd. En de ervaringen en meningen liepen nogal uiteen. Dat zult u horen. Over de Bevrijdingsdag praat ik straks met de biograaf van schrijver Aden Den Dolaard, Hans Olink. Den Dolaard werkte destijds voor Radio Oranje. En daarop promoveerde weer historicus Onno Sienke met zijn proefschrift Verzet vanuit de Verte. Hij is hier ook. En verslaggever Jan Peels is gaan kijken hoe, geheel willekeurig gekozen, Den Bos deze dag doorkomt. Naar verwachting feestelijk. Het belooft al met al een historische uitzending te worden. En bent u van deze tijd? Surf naar degids.fm. Onze mailbox is volgelopen met uw herinneringen aan de 5e mei. We zetten er deze uitzending een paar op een rij. En u kunt ze ook allemaal terugvinden op de website van de gids.fm. 5 mei is voor mij geen bevrijdingsdag... maar surrogaat voor mijn bevrijding van de Jappen op 15 augustus. Toen pas werden wij zogenaamd verlost uit de Jappenkampen door de Engelsen... die overigens Indië op die manier zelf probeerden in te pikken. Dat is een reactie die we kregen van Nico Kool. We spraken ook met Koenraad Kramer. Hij woonde in de Haagse wijk Bezuidenhout... die in maart 1945 per ongeluk door de Britten werd gebombardeerd. Twee maanden later, in mei van dat jaar... zag hij als achtjarige jongen hoe Canadese soldaten de stad bevrijden. Ik kan me de dag op, in mei 1945 goed herinneren. Ik was buiten. Ik stond op de laan van Uwest-Indië. En ik zag... Uh, toen al wat uh, Canadese tanks en andere rupsvoertuigen uh, de stad binnenkomen vanaf de richting Voorburg. En uh, wat, wat ik toen heel merkwaardig vond, zelfs al was ik nog maar acht jaar, iets uh, bijna negen, was dat aan de andere kant de Duitsers uh, richting Voorburg en dus richting Duitsland reden. Ik zag de Duitsers hier en daar stoppen. En dan uh, belden ze wij mensen aan, er stonden ook mensen in de voortuinen. En dan probeerden ze dus uh, dingen te ruilen. Uh, ik zag een uh, verrekijker voor een uh, liter melk. En de, aan de andere kant werd feest gevierd. 5 mei is voor Koenraad Kramer dus een belangrijke dag. Gaat hij die vandaag buiten de deur vieren? Uh, nou, ik, ik, ik maak er voor mezelf geen feestdag van. Ik ga ook niet naar bevrijdingsfeesten toe en dat soort dingen. Maar voor mijzelf is het gewoon bevrijdingsdag. Konraad Kramer uit Den Haag. Ronald van Kooten mailde ons... ik moet gewoon werken die dag... omdat er ooit is besloten dat werkende mensen... maar eens in de vijf jaar vrij mogen zijn op 5 mei. En dat is alleen maar voor mensen die naar school gaan... of bij de overheid werken. En niet voor mensen in bijvoorbeeld de bouwsector. Dus voor mij geen feestje vieren vandaag... maar gewoon hard werken om centen te verdienen. Waarvan akten. De Gids.fm in veel steden worden vandaag bevrijdingsfestivals gehouden. Met muziek, debatten en optredens. Zo ook in Den Bosch. En daar is onze verslaggever Jan Peels. Jan, het zal nog niet stormlopen, alhoewel ik wel het een en ander al op de achtergrond hoor. Maar ja, enige activiteit, die moet er dus ook al zijn. Ja, er is toe activiteit, want er wordt alvast gesoundcheckt. U bent nog een beetje aan de vroege kant, meneer. Ja, weet ik wel. wel. Je ja, kunt er nooit op tijd genoeg bij zijn. Ja, nee, nee, nee. Komt u voor de muziek? Ja, ik het ik ik niet meer de zomers. <laughs> oh, u bent al wat op leeftijd, hè? Ja, ja. wat? ik nee, dat schat maar eens. Tachtig? En de rest? 87. 87, ja, kijk. En die is er dan wel vroeg bij. Maar verder is het plein nog uh, redelijk leeg. Maar dat kan ook niet anders, want pas vanmiddag uh, begint hier de grote festiviteit. Hè, Femke Klein. Ja, klopt. Twee uur, Brandt het feest los. Vrijheid met allerlei optredens. Even kijken, hier hangt een groot plakkaat met de Whalers vanavond laat. Wat heb je nog meer? De zijn de Party Squad, Jungle by Night, United Sounds, La Cherga. En uh, nou ja, nog veel meer. Kijk het wordt één ons. groot feest rond de vrijheid. Maar wat, wat me opvalt als ik hier binnenkom. Grote hekken, hoe kan dat? Terwijl dat voorheen nooit was. Het was een en al vrijheid en nu staan er grote hekken omheen. Nou, de vrijheid is nog steeds eigenlijk hetzelfde. Er staan wel hekken omheen, dat doen we om uh, ons publiek beheersbaar te houden. In de zin van ja, de aantallen. We doen het ook voor de veiligheid, dat er niet te veel glas op het terrein terechtkomt. Dat als mensen vallen ze zich helemaal openhalen. En daarnaast scheelt het voor ons ook uh, inkomsten. Precies, want uh, je mag niet eens in, in dit vrije land je eigen drank meenemen. Je mag zeker wel je eigen drank meenemen, maar op de parade... Vandaag tussen twee en twaalf niet. Oké, okay, het is een prachtige plek aan de voet van de Sint-Jan pas gerestaureerd. Ik zie daar nog die engel met, die, uh, met ja, dat mobieltje. Ja. Hè? Het is prachtig allemaal. En ja. hier zometeen wordt ontstoken de vlam... zoals die straks ook in Wageningen door uh, premier Rutte als eerste wordt ontstoken. De premier, maar we hebben hier de koning hè. Albert Verlinde, ja. De koning van de roddel. <laughs> nou, daar, dat is misschien niet meteen de eerste reden waarom we hebben uitgekozen. We zoeken elk jaar iemand die iets persoonlijk kan vertellen over vrijheid. En dat is vaak iemand uit de politiek of iemand met een meer culturele achtergrond. En daarom is dit jaar Albert Verlinde uitgekozen. Oké, okay, maar als je het dan over vrijheid hebt, alles wat hij vertelt is... dat is, dat, dat is natuurlijk de vrijheid van meningsuiting waar hij zich vooral ja. mee bezighoudt. Is dat dan een goed voorbeeld? Ik denk het wel. Altijd Ja. Het nou ja, roddelen, dat is misschien niet meteen het eerste waar je aan denkt. Maar wel het uh, kunnen zijn wie je uh, uh, wil zijn. Hè. Zijn seksuele geaardheid is natuurlijk een goed voorbeeld van dat dat gewoon kan natuurlijk in Nederland. Uh, dat is, is een positief. Daar is hij ook een soort ambassadeur voor. Hè? Ja. Natuurlijk homo-emancipatie. Maar juist inderdaad die misschien wat mindere kant. Denk van ja, iedereen kent hem toch vooral als de grote roddelaar van Nederland. Ja, daar kan ik eigenlijk niks over zeggen als okay. dat, dat, dat, dat dat inderdaad zou kunnen. Dat is natuurlijk ja, ja, dat, dat, dat zo. Dat, dat is zijn uh, belangrijk werk. Hij moet namelijk na zijn... Uh, Ontknoping hier moet hij meteen door naar Hilversum. En dan gaat hij, dan gaat hij weer van alles vertellen wat ja. hij hier achter de ja. schermen gehoord heeft. Maar ja, dat is natuurlijk wel prachtig dat het kan. En dat is echt een groot goed, denk ik. En je hebt, ja, vrijheid van meningsuiting heeft misschien altijd nadelen voor anderen. En dat wordt door iedereen ook anders geïnterpreteerd. En dat is, denk ik, een van de grote. Ja, een, een, een goedheid. Ja, vrijheid is er natuurlijk in vele hoedanigheden. Inderdaad, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van waar je kan staan, vrijheid van keuze van arbeid. Nou alles, al, je kunt alles maar kiezen. Ja. Ja, Femke, de Klein is, Femke Klein is directeur van het Bevrijdingsfestival. Wel, wel, welk vrijheidsthema is voor jou belangrijk? Dat vind ik wel heel moeilijk. Hè? Ik vind ja. met name. Het uh, is ja. een makkelijke dag vandaag? Nee, nee. En we stellen hem op ons publiek ook altijd. Ja. Het is moeilijk om in één keer te zeggen. Vrijheid is voor mij toch inderdaad heel erg dat je uh, kunt uitdragen waar, waar je voor staat. Dat je dus met elkaar in debat kan gaan. Dat je het openlijk met elkaar niet eens kunt zijn. Zonder dat je elkaar daar verder geweld in aandoet. Dus dat je met elkaar in debat kan gaan. Dat is voor mij... Het belangrijkste. Ja, die vraag en uh, dit thema, dat ga ik eens even verder meenemen in de stad uh, zometeen. Kijk wat voor mensen hier die nu toch al wel een beetje aan het verzamelen zijn rondom uh, dit uh, bevrijdingsfestival. Uh, wat op andere plekken ook nog in de stad allemaal plaatsvindt. Maar dit is echt een hele mooie plek aan de voet van de ja, Sint-Jan. Ga ik eens even kijken wat zij vinden van al die soorten vrijheden die er ja, bestaan. En wat ze het belangrijkste vinden. Dankjewel en veel ja. succes vandaag. Dankjewel. Den Bos viert de vrijheid. Samen met Jan Pils om twee uur barst dus het grote festival los. En straks horen wij hem nog even. En kijken we wie hij heeft gesproken over de vrijheid. De muziek in Den Bos laat dus nog even op zich wachten. Wij doen dat niet. Uh, wij draaien Free van Stevie Wonder. We Review Wander met het toepasselijke nummer Free op deze bevrijdingsdag. De 1. Hier Radio Oranje. Op 1500, 373, 285 en 62 meter. En in de 49, 41 en 31 meter wand. Goedenavond, luisteraars in Nederland, in oost en west, op zee of waar ook ter wereld. Nederland is vrij. Het Duitse leger heeft gecapituleerd. Dat was de blijde tijding die zich gisteravond kort na half negen verspreidde over de ganse wereld. Het begin van de uitzending van Radio Oranje op 5 mei 1945. Vanuit Londen sprak minister-president Gerbrandy in die bevrijdingsuitzending het Nederlandse volk toe. Landgenoten, de welhaast vijf jaren tellende onderdrukking... is vol eindig. Het Duitse Rijk met zijn misdadige regeerders... die hun Nederlands nabuurvolk naar het leven stonden... is... Verslagen. De Duitse geheime politie loert niet meer aan uw huizen en wegen. Gij zijt verlost! Bij mij aan tafel vanochtend Hans Oling, schrijver van de deze week verschenen biografie van de Radio Oranje Stem Aden Dolaard. En dat boek is getiteld Dronken van het Leven. En Onno Zinke is er ook. Hij is van het proefschrift Verzet vanuit de Verte over Radio Oranje. Goedemorgen allebei. Goedemorgen, Ja, Onno Zinke, net na de uitzending van 4 mei, dus een dag eerder, kwam het bericht van die capitulatie van de Natie's. Daar zou ik dan als journalist ja, enorm van balen. Ja, dat uh, heeft Lurie Jong ook altijd uh, dwars uh, gezeten. Het kwam volgens mij vijf minuten te laat. En uh, in zijn memoires, uh, 60 jaar later, had hij het er nog over... dat dat gewoon ja, de scoop van zijn leven was geweest. Uh, dus dat was spijtig. Uh, ja. Want men moest een dag wachten ja, ja, om het ja. te kunnen vertellen. Ja. Hans Oling den Dolaert, uh, belangrijke Radio Oranje stem. Maar hij was dan weer niet degene die dan ook echt op Radio Oranje... die bevrijding mocht aankondigen. Nee, hij, hij, hij was hier... Ik bedoel, hij, hij uh, heeft op 4 mei uh, heeft hij van Vergebrandi gehoord, dat, uh, dat de bevrijding eraan kwam. Toen moest hij de mond nog even houden. Moest hij zijn mond nog even houden. En toen uh, de volgende dag, toen wist hij een, een, een laissez passer te krijgen. Een soort vrijgeleide om naar Nederland te gaan. Want hij was militair ook, naast radioomroepen. Toen is hij naar Nederland gegaan en, en uh, heeft hij daar uh, de bevrijding meegemaakt. Hij wilde dat moment niet in Londen uh, afwachten om het ook ja, aan nou, te kunnen ja, Hij kunnen was journalist, worden. hij wilde erbij zijn. Ja. Hij uh, ging met de Binnenlandse strijdkrachten mee naar, uh, naar het Loo, waar het hoofdkwartier was. Waar Prins Bernhard ook zat. En van daaruit is hij uh, Amsterdam ingereden. En was hij hier, inderdaad, op het moment ja. dat dat gebeurde. Uh, ja, ons Sinke, laten we even teruggaan naar, ja. naar die beginjaren van Radio Oranje. Uh, contact met Bezet Nederland was ja, schier onmogelijk. Hoe kwam dan toch die informatie tot hen? Ja, dat was allemaal heel uh, moeizaam. Um, zoals je misschien wel weet, moest uh, de regering hals over kop naar Engeland vluchten. En er was dus helemaal geen organisatie op poten gezet... die uh, informatie kon smokkelen naar de, uh, het Engeland. Dus uh, in het begin was er eigenlijk helemaal geen informatie... Uh, de, de medewerkers van Radio Oranje luisterden naar de, de radio... die onder Duitse controle stond natuurlijk. Uh, en uh, tussen de regels door konden ze hier en daar wat opmerken... over de toestand uh, in Nederland. Een uh, paar maanden later kwamen ook de, de eerste legale uh, dagbladen aan. Maar die stonden natuurlijk ook onder Duitse censuur. Dus dat was ook lastig. En ja, voor de rest was, het, ja, was er eigenlijk nauwelijks uh, informatie. De, de eerste uh, Engelandvaarders, de, de, de mensen die naar Engeland vluchten. Die kwamen pas aan het eind van 1940 aan... en dat waren er eigenlijk ook niet zo heel erg veel uh, door de hele oorlog. En die kwamen pas na maanden aan, dus die, die informatie was ook erg uh, traag. Uh, illegale uh, bladen die, uh, die werden pas in 1943 uh, beschikbaar voor uh, Radio Oranje... Um, nou ja, pas aan het eind van de oorlog kwam er eigenlijk meer geregeld contact uh, met de bezette gebieden via de, de geheime verzetszenders. Maar ja, daarvoor was het echt bijzonder lastig voor die uh, medewerkers van Radio Oranje. Zoals uh, Jan Le Bon zei, uh, dat is de, de, het hoofd van Radio Oranje in het begin. Ja, we werkten gewoon in het luchtledige eigenlijk. Uh... Ja, want wat kon men brengen? Want alles wat er binnenkwam was of heel erg laat of verouderd. Of, of ja, uh, klopte misschien niet. Hoe ging men daarmee om? Nou ja, in het begin waren het een beetje algemene toespraken, opwekkende toespraken. Of um, er werd nieuws gebracht over de regering bijvoorbeeld, over de strijdkrachten. Allemaal met het doel om de Nederlanders te laten zien dat de Nederlandse regering de strijd voortzette. Um, en er werd gereageerd op de Duitse propaganda. Uh, ja, dat, dat was het eigenlijk wel een beetje reportages. Die kwamen eigenlijk pas later, want... Je moet goed bedenken dat al die medewerkers... Dat, die, dat waren geen geschoolde radiokrachten. Dat waren gewoon journalisten. En Loere Jong had bijvoorbeeld nog maar tien minuten radio gemaakt uh, ooit. Dus dat moest, hij moest dat allemaal nog leren. Dus nou ja, hij moest aldoende leren om een reportage te maken... een interview te doen... Uh, achtergrondgeluiden erin te, te mixen. In het begin was uh, zo'n radio-uitzending... was vijftien minuten lang een toespraak. Uh, een soort ja, uh, lezing die werd gehouden voor de radio. Uh, langzamerhand uh, vond men uit wat eigenlijk beter werkte... Radio Oranje was ook heel erg voorzichtig, dat blijkt uit jullie beide boeken. Had dat ook te maken met die verouderde informatie die men had? Ja, absoluut, want um, Radio Oranje en uh, dan ook natuurlijk de regering... want Radio Oranje was de spreekbuis van de regering... Uh, voelde zich erg uh, verantwoordelijk. En uh, het is erg lastig natuurlijk om dingen te zeggen... als je niet precies weet wat de consequenties uh, zijn. Uh, dat geldt gewoon voor het geven van informatie in het algemeen... Maar ook uh, voor het geven van adviezen, wat voor verzet er mogelijk is. Uh, dus dat was altijd allemaal heel erg vaag. Het bleef meer soort algemene adviezen, dan dat het echt instructies, gedetailleerde instructies waren. En dan oproep tot verzet kwam er eigenlijk niet. Nou ja, er waren natuurlijk wel, uh, oproepen tot verzet. Kijk, sowieso het, het feit alleen al dat Radio Oranje uitzond, dat er een, een, een, een Nederlands geluid was en een Nederlands vrij geluid. Dat was natuurlijk al een soort opwekking tot uh, verzet maar met echte concrete aanwijzingen van je moet dit doen of dat doen... daar was men erg voorzichtig mee. Uh, het kwam er vaak op neer dat, dat, uh, dat de Nederlanders in het bezette gebied... zich afzijdig moesten houden van uh, nationaal-socialistische organisaties. Uh, of mensen die op werden geroepen om, uh, uh, voor dwangarbeid... werden, werden opgeroepen yeah. om niet te gaan. Uh, boeren werden, uh, werd op, werden opgeroepen om de prijzen vooral laag te houden. Dat gold natuurlijk zeker in de hongerwind als mensen op hongertocht gingen... Om ze niet het vel over de neus te halen. Dus dat gebeurde wel. En het was ook vooral Willemina, heb ik altijd begrepen, toch, die, uh, die niet wilde dat, dat daar uh, heel veel, uh, ja, heel veel uh, agressie naar Nederland toe ging om mensen op te roepen. Hmm. Ja, bedoel, dat het was die, toch? Ja. Uh, zij was bang dat het verkeerd af AFRS effect zou hebben. Ja, het klopt. Dus Ze was erg begaan met haar volk. En uh, ik heb in de archieven versch verschillende maanden aanwijzingen gevonden... dat zij uh, de medewerkers van Radio Oranje terugvloot. Bijvoorbeeld ook Den Dolaard. Dat was tijdens de april-mei-staking in 1943. Dat was een ja, bijna landelijke staking. En uh, Radio Oranje mocht toen niet over de staking spreken. En Waarschijnlijk heeft dat ook te maken met een soort Oekase uh, van uh, koningin Wilhelmina... die bang was dat als uh, Den Dolaard eenmaal... Uh, voor de radio, voor de microfoon stond, dat hij dan allerlei wilde dingen zou gaan roepen. Want het was natuurlijk een temperamentvolle man. Nee, als die eenmaal op stroom kwam, dan was hij niet met te houden op een nee, gegeven moment. Precies, ja. dan. En dan, dan zouden natuurlijk allerlei consequenties kunnen hebben. Misschien represailles van de Duitsers. En zouden er allerlei mensen door de uitzending van Radio Oranje misschien. Uh, ja, omkomen of vermoord worden eigenlijk. En daar had men natuurlijk geen zicht op uh, in Londen. Nee, dat was even vanwege dat gebrek aan informatie. Den Dolaat, ja, we noemden hem uh, uh, al even. Zijn eerste jaar werkte hij uh, bij Radio uh, de Brandaris. Dat was eigenlijk de zender voor Cevarende. En die was eigenlijk veel minder voorzichtig dan Radio Oranje. Was veel minder voorzichtig. Ja, dat is zijn eerste jaar. Dat was dus het jaar 41 tot, tot 42 eigenlijk. Want het eerste jaar zat hij in Frankrijk nog. En na de hand is hij via Portugal dan naar Londen gegaan, waar die. Ja, eigenlijk via zijn vrouw. Zijn vrouw was, was gevraagd om voor de, voor de geheime dienst te werken. Eh, te, te typen, om ook een blad te maken, de, de flitspuit. We moeten niet vergeten dat er nog veel meer eh, zenders en bladen waren. De Royal Air Force die dropte ook eh, de, de wervelwind en, en nog een blad. De vliegende blad. Hollander. De vliegende Hollander. Die werden boven het bezet gebied eh, gedropt. En, en er, was, er was een zender, dus de flitspuit. Daar werkte Erie voor, zijn vrouw. Dat was eigenlijk de reden dat ze naar Engeland eh, mochten komen. En hij ook En Dan bleek toevallig over een, een, een sonore stem te beschikken... die hij goed kon, kon gebruiken... en die met veel pathetiek en, en, en, en veel kracht uh, over kon brengen. Want wat voor man was het? Ja, zo'n man dus, die, die heel veel van heel veel... Uh, ook wel een beetje van theater. Uh, uh, een man die, die zeer hard, om, daar, om het daar even toe te beperken... zeer hard voor de radio sprak, met zijn zware stem. Terwijl die notenbenen over Wilhelmina zei... toen ze voor het eerst uh, voor de radio kwam... God, die, die, die, die, wilde de, die wilde heel hard praten om de golven te overstemmen. Nou, dat vond hij dus een vrij, uh, vrij uh, domme opmerking, geloof ik. Maar dat <laughs> zei hij natuurlijk uh, niet. Maar dat deed hij zelf zo ook. Ja, als hij sprak aan, heel hard. Als je iets aan het toe mag oh, voegen. Ik, ja, ik... Uh... Ik vond het wel een mooie anekdote ergens. Dat uh, was dat uh, zelfs BBC-officials, uh, die uh, al natuurlijk jarenlang een radio maakten, gefascineerd naar Den Dolaert aan het kijken waren als hij uh, radio maakte. Want hij zwaaide met zijn armen en hij had gebalde vuisten en hij, hij ging als het ware de microfoon verbaald te lijf. Uh, dus het was ook een heel, ja, heel spektakel om hem te zien spreken. Al. Een schouwspel om hem te zien spreken? Ja, dat was ja. het, hè? Ja, dat is echt een gewoon... schouwspel. Het fascinerende is eigenlijk dat zo iemand als, als ten Dolaard... dus heel uh, met veel power erin ging... terwijl zijn tegenpool Max Blokseil in Nederland... Een nazi-propagandist. Een nazi, nazi journalist van het Algemeen Handelsblad... die op een gegeven moment gevraagd is om uh, vanaf 1941 voor de AVRO... de gelijkgeschakelde omroep te gaan werken... waar niemand uh, mocht zeggen wat hij wilde, maar dat mocht Blokseil wel. Maar die sprak heel rustig... En enerzijds, anderzijds. en, en Blokzeil heeft na de oorlog, toen hij ter dood veroordeelde, in zijn proces, in zijn laatste woorden, zelfs nog gezegd dat hij uh, uh, dat Radio Oranje vond dat hij niet door het verzet uitgeschakeld moest worden, omdat hij zoveel informatie gaf. Radio Oranje nam hem ook op de korrel in het cabaret wat er later kwam? Ze namen hem op de korrel. Maar ze, ze, ze, ze konden daar toch ook wel informatie uithalen, omdat hij ook de tegenstander in feite... Ja, niet aan het woord liet, maar die ook besprak. Het is lastig? geen door van Max blok seilhoek maar hij was een heel rustig spreker, evenwichtig... waardoor je dacht dat het allemaal klopte... en dat hij niet alleen maar voor de Duitse zaak werkte. Er zijn zelfs Engelandvaarders geweest... Die zeiden, die blokzeil, dat is toch een... Dat is eigenlijk een notabind, he, dus Engeland vaart dus mensen die tegen het regime waren. Maar die ging toch is niet weg. een soort mate van bewondering van, voor hem ja, ja, bewondering. In ieder geval zeiden, van, nee, die man die vertelt de waarheid. Maar Den Dolaart daarentegen, ja, die was natuurlijk heel fel. Maar hoe lastig was het voor hem toch om bij dat voorzichtige Radio Oranje... zich een beetje ja, in te houden? Dat was maar... heel lastig voor hem. Want hij was, uh, hij was iemand van de vrije expressie door woord en gebaar, zal ik maar zeggen... En, uh, die was altijd bezig om voor de, voor de vrijheid te vechten. Die was, zijn zijn zwerfdrang kwam voort uit vrijheidsgevoelens. En dat had hij zijn hele leven al gebodvierd op de Balkan en, en, en waar dan ook. Dus hij vond het ontzettend lastig om daarin uh, beperkt te worden. Lukte hem dat wel? Ja, goed. Kijk, die, die, dat zijn wel wat ambivalente dingen natuurlijk. Hij is op een gegeven moment is hij in het leger gegaan... Om meer vrijheid te krijgen. Nou, dat hoor je niet natuurlijk. Iemand die in het leger gaat om meer vrijheid te krijgen. Dat, dat, is, dat klinkt een beetje merkwaardig, maar was in zijn geval wel zo. Anders kon hij niet op reportage vanuit uh, Radio Oranje naar Nederland toe. Toen Nederland eenmaal voor de helft weer vrij was. En zo kon hij toch dat verslag doen? Of in ieder geval met eigen ogen zien wat ja, er gebeurde? Ja, dat kwam voort uit zijn, uh, uit zijn vrijheidsdrang. Uh, Ondanks deel je die mening, was Dolaard een beetje, ja, wel, den Dolaard wel een beetje in toom te houden, want hij had hmm. bijvoorbeeld bij de Brandaris dat, de, de rubriek Europa tegen, tegen de moffen, dat was juist een woord wat Radio Oranje helemaal niet in de mond wilde nemen natuurlijk. Nee, nou ja, in, in het begin ging het ook wel heel lastig, want in 1942 kwam hij dus uh, bij Radio Oranje en hij was gewend met veel sarcasme, veel patos uh, te spreken <lacht> en dat deed hij ook in zijn nieuwsberichten. Hij had het bijvoorbeeld niet over uh, Jozef Goebbels, maar over Goebbels de microfoonnaap. En, uh, nou, toen... Uh, werd er werd al snel op de rem uh, getrapt, want ja, de regering wilde dat voor de uitzendingen waardig zouden zijn. En uh, nou goed, toen moest hij zich dus uh, wel aanpassen. En ik, heb, ik, ik deel wel inderdaad de mening van Hans Oling dat het hem heel moeilijk uh, viel. En ik geloof graag dat hij uh, blij was toen hij wat meer uh, vrijheid kreeg... Ja, dus, dus dat, was, dat was voor hem ook even aanpassen wat dat betreft ja, En hij inderdaad ja. eenmaal natuurlijk bij radio. Oranje. Hij heeft dat nooit met zoveel woorden gezegd dat, dat, dat de oorlog de leukste tijd van zijn leven was. Dat zeg je natuurlijk ook niet zo gauw. Maar hij heeft wel een gouden tijd gehad in Londen. Aden Dolaert, de stem van Radio Oranje. En heeft u vragen aan Hans Oolink of Onno Zinke... dan kunt u ons mailen op degidsfm@vara.nl. Ik praat straks met u door. En we laten dan ook horen hoe u, de luisteraar, de bevrijdingsdag beleeft. En de wereldontvanger die is er ook vandaag. Hij bericht over een wapenhandelaar... die naar verwachting nog lang op zijn eigen bevrijdingsdag zal moeten wachten. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. De Australische politie zegt dat ze met een Nederlander en een Belg... de top van de internationale drugsbende heeft aangehouden. Tegelijkertijd werd voor een recordbedrag aan drugs in beslag genomen. 239 kilo crystal meth met een straatwaarde van 36 miljoen euro. Voor het eerst is in Egypte een minister van het bewind Mubarak veroordeeld. Oud-minister El Adli van Buitenlandse Zaken kreeg 12 jaar cel voor onder meer corruptie. Hij zou ook opdracht hebben gegeven betogers neer te schieten. En daarvoor staat hij over twee weken terecht.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 En dan de nationale dodenherdenking op de Dam. Die is op de publieke zenders bekeken door 4,7 miljoen mensen. Het zijn er 400.000 meer dan vorig jaar. De herdenking op de Waalsdorpen Vlakte, uitgezonden door RTL... trok een miljoen kijkers. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Er staan vijf files op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Meersa Maastricht 2 kilometer. A27 Utrecht richting Breda. Bij de afwit Avelingen ook 2 de nasleep van een aanrijding op de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Tussen Heerde en Epe 4 kilometer. A58 Tilburg richting Breda bij Ulvenhout 2 kilometer. En op de A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen. Tussen Rilland en Afrid-Eerstuken 3 kilometer. VARA Radio 1. De Gids.fm. Met Deborah Blekenhorst. Een uitzending in het teken van iets speciaals zetten kan ook bevrijdend werken. En ongemerkt, maar niet onbewust, hebben we het dit keer in allerlei toonaarden over de 5e mei. Bevrijdingsdag dus. De gids .fm. En bij mij aan tafel nog altijd Onno Zinken en Hans Olink. Ik spreek met hen over Radio Oranje. Onno schreef verzet vanuit de verte, de behoedzame koers van Radio Oranje. En Hans Oling schreef de biografie van A. den Dolaard, stem van Radio Oranje. Onno is er eigenlijk na te gaan. Hoeveel mensen naar Radio Oranje luisterden? Nou ja, niet precies, uh, omdat het natuurlijk uh, verboden was. Um, maar in, zeker in het begin van de uh, bezetting, toen de radiotoestellen nog niet moesten worden ingeleverd, leek het eigenlijk wel... Alsof de hele bevolking bij wijze van spreken luisterde. En uh, de, de, de berichten werden natuurlijk ook verder verteld aan uh, andere mensen. Um, het, uiteindelijk er werden er zelfs grappen over gemaakt. Also, dat, uh, uh, het was een, een uh, standbeeld van Jan van Schaffelaar in Barneveld. En daar had iemand een briefje opgeschreven van... Jan, jij bent de enige die niet naar Radio Oranje luistert. Dus is dat natuurlijk een beetje overdreven. Maar het geeft wel een beetje aan hoeveel mensen er eigenlijk luisterden. Uh, was het ook een gevoel van, van trots van mensen om daarnaar te kunnen luisteren? Ja, het was natuurlijk ook een, een, een soort uh, van verzet. Het was een, uh, misschien een symbolisch verzet, maar toch een vorm van verzet. Want er stonden wel hoge straffen op. Uh, in het begin van de bezetting was volgens mij de straf tot tien jaar gevangenisstraf. En een uh, geldboete van onbeperkte hoogte. En later, toen dus de, de radio -toestellen moesten worden ingeleverd in 1943... Uh, konden mensen die betrapt werden zelfs hun huis kwijtraken... En hun huisraad. En niet iedereen deed dat natuurlijk ook zijn toestel inleveren. Nee, nee, nee uiteindelijk zijn er iets van 400.000 toestellen... van de 1 miljoen die er in 1940 waren, zijn er achtergehouden. Waarschijnlijk. Hans Olin kreeg uh, Den Dolaart na de oorlog vaak ook te horen van... hé, hey, we kennen je van Radio Oranje. Was hij een soort van, ja, wat wij nu noemen, BN'er? Ja, hoewel het nog geen televisie was... en men het dus van de radio moest hebben. Herkende men zijn gezicht wel, ja. Dat, dat merkte hij al gelijk toen hij uh, bij de bevrijding 7 mei uh, Amsterdam binnenreed en uh, zich had laten uh, toejuichen. Met veel in andere uniform, ik, In ook, uniform geloof ik ook. In uniform, ja, pet op. En uh, toen hij vlak daarna op de keizersgracht met een uh, klein jongetje meeging, of een klein jongetje van de jaar twaalf. die tijdens de oorlog, uh, uh, ja, in feite met een soort stencilmachine, de berichten van Radio Oranje uh, had verspreid wat een levens, letterlijk levensgevaarlijke zaak was. En uh, ja, dat, dat die jongen die haalden hem gelijk uit het, uit het défilé, zal ik maar zeggen. Die herkenden hem. Vele mensen herkenden hem. Hoe vond Met, hij dat? Vooral al van, van voor de oorlog natuurlijk ook. Uh, ja, was, hij was wel een ijdele man. Hij was een knappe man, maar ook een ijdele man. En, en die, uh, uh, hij vond dat wel heel, heel aangenaam, geloof ik, ja. ja. Uh, Onno na de oorlog heeft het imago van Radio Oranje... toch wel uh, oh ja, ook een deuk opgelopen... omdat de zender ook niet één keer de bevolking opriep om de Joden te helpen. Achteraf, nu gezeten hier aan mm. deze tafel, denk je dat is onbegrijpelijk. Ja, er werd wel af en toe iets gezegd over de Jodenvervolging... maar er werden niet veel instructies gegeven. En als die werden gegeven waren die redelijk uh, omvloerst... Um... En nou ja, ergens in de jaren negentig en het begin van, van dit millennium... zijn inderdaad verschillende boeken verschenen... waarin de Radio Oranje Hart werd aangevallen... omdat er dus geen instructies werden gegeven uh, om de, de, de joden te helpen. En ja als je inderdaad nu terugkijkt, dan denk je van... hoe kan dat in, in godsnaam? Um, ja, er zijn verschillende redenen voor, voor aan te voeren. Ik zal ze niet allemaal noemen. Maar in het begin, um, toen was Radio Oranje sowieso natuurlijk voorzichtig met, met uh, uh, aanwijzingen geven. Uh, en er was niet heel veel informatie nog bekend. Uh, de Joden werden natuurlijk steeds meer geïsoleerd, maar uh, er was nog geen deportatie. Maar in 1942 kwamen er de deportaties op gang. En uh, kwamen er kwamen ook steeds meer berichten naar buiten over de, de massamoord in het uh, oosten. Maar ook toen veranderde eigenlijk nog weinig aan de, in, in de uitzendingen. En ja, dat is natuurlijk nu ja, heel, heel, heel vreemd. Maar... Je, je moet goed beseffen dat in die tijd uh, was het natuurlijk nog nooit zoiets als de holocaust geweest. Dus het idee dat gewoon een heel volk industrieel wordt uitgemoord, dat, dat was iets. Ja, dat uh, Dat de Joden het moeilijk zouden krijgen, misschien ook, uh, zouden, uh, misschien ook in grote getalen zouden overlijden. Dat, dat kon me nog wel inschatten. Maar zoiets, zo dat, uh, dat kan je ook niet voorstellen. Maar en... was, sorry, was, was het ook niet zo dat Willemina tot twee keer toe uh, gerefereerd heeft aan die Jodenvervolging? Ik geloof in 1942. Ja. en midden 42 en eind 43. Uh -huh. Dat ze met Smart had kennis genomen van het feit dat. Uh, de Nederlandse Joden werden afgevoerd. Ja, klopt. Ze heeft inderdaad wel... Ja. hier en daar in twee toespraken... zoiets over gezegd. Um, en... Ja, is, we weten niet echt precies van of ze nou wel of niet geloofden. Van Gerbrandi is wel bekend dat hij, hij had het over uitroeien. Uh, hij heeft ook een uh, geallieerde verklaring uh, ondertekend... Waarin, werd gezegd, waarin iets werd gezegd over de massamoord. Maar toen hij dus rapporten kreeg uit de kampen... toen dacht hij dat er een soort gruwelverhaaltjes waren. En niet heel expliciet dus nee, inderdaad, inderdaad. Uh, in de zin. En wat ook nog belangrijk is, is dat om um, um, er maar één andere reden te noemen... is dat voor veel mensen... Uh, het winnen van de oorlog het belangrijkste was. En dat, dat verhaal over de Joden, dat, dat was dan één element. Uh, en pas later werd het natuurlijk het centrale verhaal... eigenlijk van de Tweede Wereldoorlog. Uh. Onno Sinken. Dank. Uh, en Hans Olink natuurlijk ook over Radio Oranje. Verzet vanuit de verte. De behoedzame koers van Radio Oranje. Dat is het boek van Onno Sinken. En Dronken van het leven. De biografie van Aden Dolaert van Hans Olink. Nogmaals dank. Radio. Hoe herinnert u zich de 5e mei? Deze vraag stelden wij u eerder deze week. En er is heel wisselend op gereageerd. M. Smit Bongers laat ons weten... ik werk in een verpleeghuis en moet 5 mei gewoon werken. We proberen het onze cliënten, die de oorlog zeer bewust hebben meegemaakt... zo vredig en gezellig mogelijk te maken. Nel Brilbaas was pas vijf toen de oorlog afliep. Maar zelfs op die jonge leeftijd merkte ze al dat er in huis van alles veranderde na de bevrijding. De koningin bleek achter een... Uh, het portret van de koningin bleek achter een spiegel te hebben gezeten. En dat was ineens... Uh, een radio hadden we. Die had ik nooit gezien. Uh, en dan kwam ineens een stem uit een kastje. Dat was echt de datum 5 mei. Een eind mei. Dat was voor mij, denk ik, echt het gevoel van vrijheid. Want mijn, mijn papa kwam thuis. Die, die, die had ik nog nooit gezien. Die was bij de marine. En uh, op een, een avond, ik lag al in bed, uh, een hele grote, zware auto voor de deur. En uh, veel gejuicht, er ging een deur open beneden, veel herrie. En ik ben de trap afgerend. En ik heb me op hem gestort. En ik heb hem ook niet meer los willen laten. Ik denk dat dat voor mij ook echt uh, het gevoel van, uh, van vrijheid is geweest. Dat het toen pas tot me doordrong wat het was. En vandaag moet Nel Brilbaas eerst nog even aan de slag. Maar daarna staat ze in alle rust even stil bij Bevrijdingsdag. Ik ben uh, aan het verhuizen, dus ik zal eerst een paar dozen moeten inpakken. Dat is uh, op het ogenblik echt iedere dag een taak. En dan uh, ga ik uh, toch lekker... Uh, proberen van de blauwe regen in de tuin nog te genieten, zodat hij nog zo mooi staat. En uh, ik ga uh, zeker langs de dijk uh, uitwaaien op mijn brommer en even als er nog velden in bloei staan, daar ook naar kijken, want dat is echt een heel feestelijk gezicht. Marijke Thijseling mailde ons het volgende. 5 mei is een bevrijdingsdag vol herinneringen. Zelf heb ik de oorlog gelukkig niet meegemaakt, maar mijn ouders wel. Wij woonden in een dorpje vlak over de grens en ik ben erg anti-Duits opgevoed. Die rotmoffers stuur je maar de verkeerde kant op. Die moffen hebben hier niets meer te doen. Rotmof, steek je vinger in je kont en ontplof. Dat werd dan gezegd. Verder schrijft ze... Ik ben getrouwd met iemand die uit de stad komt. En zij vertelde dat haar oma wel een beetje sympathie had... voor die jongens die het ook moeilijk hadden. Dit is en zal altijd een punt blijven in ons samen zijn. Wij denken en hopen dat de generatie van onze kleinzoon... hier nooit over zal hoeven nadenken. Verslaggever Jan Pils is nog altijd in Den Bosch... hoofdstad van de provincie Noord-Brabant. En net als in alle andere provincie-hoofdsteden... is er een bevrijdingsfestival. Je vertelde het zojuist, Jan. Hoe is het inmiddels met de voorbereidingen? Nou, die gaan volop door. En wat betreft die voorbereidingen... dat betekent vooral heel veel slepen met drank. Met grote trees staan hier met wijn, bier, cola, noem maar op. En dat is niet weinig, hè? Nee, nee, we hopen het ook allemaal wel kwijt te raken vandaag. Ja, en je had, ik had het net over, van, ben je nou vrij vandaag? Maar toen zei je, nee, ik moet werken. Nou ja, ik heb dus vrijgenomen. Vrijheid? Ja, om, de vrijheid om te kunnen werken? Nou, en om ook hier te werken. Dat vind ik heel belangrijk. U ik kwam hier net om het hoekje gelopen, mevrouw uh, Van der Heijden... met de vraag van, zeg, hoe lang gaat die herrie hier door? Is het zo erg? Nee, zwerg is het niet, hoor. Ja, het woord herrie heb ik wel gebruikt. Maar het is wel eens ooit flinke herrie, maar het is vandaag een bevrijdingsdag. En in de oorlog hebben we zoveel herrie gehoord... Ja, dan dat is de, deze herrie heel wat anders is. De, de vrijheid van, van herrie maken, van muziek eigenlijk. Ja, ik ze het van harte. Kijk eens even op het op scherm daar. Kent u een van die bandjes die hier vanavond komt spelen? Uh, ik ken er weinig van. Nee, dat dat is de leeftijd. Nee, ik, ik kom bij die bandjes niet zoveel meer. Nee, maar ik ze het van harte deze herrie. 87, we uh, 78, excuse. Ja, ja, ja, dat maakt 78. <laughs> nee, nee maak het erger dat dan het is. Dat dus u heeft ik. het wel echt nog meegemaakt? Ik en dan was negen jaar en mijn moeder ze altijd een beide handje was. Dus ik weet er best wat van. En als u dan kijkt naar de verloop van de tijd... want het lijkt wel alsof die bevrijdingsfeesten alsmaar groter worden. Is het nodig dat het steeds groter wordt om het te blijven herinneren? Uh, nou, vind ik wel. Ik vind echt dat ze het moeten blijven herinneren... want vroeger, ja, wij gingen drie maanden was je thuis van school. Je had helemaal niks. We hadden wel goed te eten, we hadden geen kleren, geen schoenen. We konden niet weg. En ik gun het van harte dat ze dit uh, ieder jaar goed volhouden. Want dat is nodig. Vinden jullie dat ook, ja, jongens? Dat, uh, mensen die hier aan het werk zijn. Uh, vrijheid, wat betekent dat? Vrijheid betekent voor mij in ieder geval heel veel doen wat ik wil. Echt wat ik wil. En dat is op allerlei fronten. Dat heeft ook te maken met dingen zeggen die je wil, maar ook ...doen die je wilt en ook waar u het net over had, wonen waar je wilt. Ja, werken wat je wilt. Maar is dan, is dan zo'n dag echt nodig? Want ja, het herdenken van de vrijheid na de Tweede Wereldoorlog... ja ...dat is natuurlijk belangrijk om dat te herinneren. Maar nu wordt het veel breder getrokken ook. Hè? Ja, zeker. 4 mei is een belangrijke dag. Um, die zie ik ook meer in verband met de Tweede Wereldoorlog en met vele oorlogen. 5 mei zie ik daar al meer los van en wordt voor mij echt een feest om te vieren... ...dat we vrijheid hebben in dit land, in andere landen, overal. En dat zie je vooral op het moment dat je naar de televisie kijkt... en andere landen ziet, van, ja, hoe dat het daar ook anders kan zijn? Ja, ja, zeker. En ik denk gewoon dat het ook heel goed is om stil te staan... met alle keuzemogelijkheden die we hier op dit moment hebben. En ik, voor mij is vrijheid gewoon keuze. En dat is denk ik ook misschien mijn generatie, een beetje zo'n zep Maar het is wel zo, ik kan gewoon kiezen wat ik wil. En daar kan ik gewoon helemaal vol voor gaan. En uh, als ik echt iets wil, dan houdt niemand me hier tegen. En dat is voor mij heel belangrijk. Is dat ook een beetje... Ja, u heeft natuurlijk het einde van de oorlog meegemaakt. Is dat, ja. is, is dat een beetje veranderd in het idee zoals u dat had van vrijheid? Want alles wat er dan nu kan in Nederland... Had u dat, dat ook verhoor, over, over, Ja, jaar ja, leeftijd? Misschien nee, nog niet, maar in de loop dat van de niet tijd? niet in de gaten, maar die mogelijkheden waren er ook niet. Kijk, nou zijn er voor de jeugd zo enorm veel mogelijkheden... door alles wat ze uit kunnen zenden en, en met geluid en... en, telepies, ja, van en over. Ja, vrij, ja, vrijheid van meningsuiting hebben we dan over? Ja, vrijheid van meningsuiting, ja. Ja, ik vind dat nou dat ze meer mogelijkheden hebben op alle gebied. En die ja. vrijheid, zoals we die dan nu vandaag vieren met z'n allen... ja, die voelt u natuurlijk helemaal. Die voel ik echt mee, ja. Ja, ja, kijk, ik ga er niet zoveel meer uit en zo, maar ik vind het een hele fijne dag. En ik gunst het van harte. Oké, okay, jongens, nou, eh, bedankt voor jullie tijd. Er staan ongeveer nog eh, 26 eh, kratten, eh, jus en eh, 24 eh, tracen met eh, cola. Zet hem op, voordat het feest gaat beginnen zometeen. Jan Peels in Den Bosch, waar men zich opmaakt voor het grote festival straks. Vara. De Gids.fm. De wereldontvanger Willem Frank de Noot, vandaag gaan we naar New York. Ja, naar het centrum van New York, uh, het zuiden van Manhattan. Daar staat het Metropolitan Correctional Center. Een gevangenis met een nogal streng regime waar verdachten vastzitten in afwachting van een rechtszaak. Uh, het is ook een plek waar bijvoorbeeld na de aanslagen van 11 september terreurverdachten vastzaten. En nu op dit moment is waarschijnlijk de beroemdste bewoner van die gevangenis, Victor Boet. Boet, de beruchte Russische wapenhandelaar. Ja, hij wordt verdacht van uh, grootschalig internationale wapenhandel. Een voormalig piloot van de Sovjet-luchtmacht. Hij is de man die zo'n beetje alle mogelijke wapens zou hebben geleverd... aan rebellengroepen, warlords, dictators, over de hele wereld. Hij had een vloot uh, een met, uh, met ongeveer twintig van die hele grote Russische vrachtvliegtuigen. En, en zijn piloten die vlogen sinds het begin van de jaren negentig... van brandhaard naar brandhaard om hun vrachten daar af te leveren tot 2008 toen werd uh, Victor Boot opgepakt in Thailand en vorig jaar in november werd hij uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Goedemorgen morning uh, Mijn naam name is Pre Ferrara ik ben de US attorney for the Southern District van New York. Uh, today in Manhattan Federal Court, accused arm dealer Victor Boot begins to face American justice. The so-called merchant of death uh, is nu een federal inmate. Ja, de Amerikaanse aanklager, federaal aanklager, Pete Barrara. Tijdens zijn persconferentie, Boet, was net gearriveerd in New York. En die Barrara die vertelt dat de Merchant of Death, de koopman van de dood... zal terechtstaan voor een federale rechtbank. Ja, koopman van de dood, dat is dus zijn bijnaam. Dat is zijn bijnaam. En waar heeft hij die dan aan te danken? Nou, uh, Douglas Farrar, dat is een Amerikaanse onderzoeksjournalist... die schreef een paar jaar geleden een boek over Boet. En de titel daarvan is Merchant of Death. Richard. En Farrar vertelt aan, aan Al Jazeera... Dat, dat hij tijdens de burgeroorlog was hij in Sierra Leone in de jaren 90 en daar ontdekte hij wat de invloed was van al die wapenleveringen dus van Victor Boet op het verloop van de oorlog. Een well, one of the really interesting things in writing the book was tracking the offensives in Sierra Leone and then looking at the when his flights arrived. You can track almost exactly the main offensives of the Revolutionary United Front, which are known for the amputations of the arms and legs of men, women and children, with the weapons deliveries that Boet was doing. And I would say there's a fairly direct correlation there. Ja, die Amerikaanse onderzoeksjournalist. Uh, hij zag dus die, die rebellen aan het werk in Sierra Leone. Die stonden bekend om nou, waar ze bruggen waren. Het afhakken van ledematen bij hun slachtoffers. En deze onderzoeksjournalist die ziet een direct verband... tussen de grote offensieven van, van die rebellen... Uh, en de keer dat Victor Boet met zijn wapens kwam. Met zijn wapenleveringen. En die Victor Boet, hij was de koopman in Sierra Leone. Ook in Congo, Liberia, Angola, Afghanistan. Noem maar op. Maar toch, uh, Willem Franks, dat Boet nu in Amerika terecht. En dat is een land waar hij dus ook helemaal geen wapens aan heeft geleverd. Hoe kan dat dan? Nee, sterker nog, hij, heeft, hij schijnt hiervoor nooit een, een voet op Amerikaanse bodem te hebben gezet. Maar wat is er gebeurd? Hij is uiteindelijk opgepakt door undercover-agenten van de DIA, De Amerikaanse Federale Narcotica Brigade. Nou, Boet die handelde niet in drugs, mocht je dat denken. Maar hij uh, beloofde wapens te leveren aan de FARC. Dat zijn die uh, Colombiaanse oh. rebellen. Die zitten ook uh, in, de, in de drugshandel. Uh, en de... Uh, de farc is ook een van de doelwitten van, van de Amerikanen in hun war on drugs. Nou, die Amerikaanse undercover-agenten deden zich voor als bazen van de farc en zij wilden dan zware wapens kopen, um, onder andere luchtdoorraketten om Amerikaanse helikopters neer te schieten. En Victor Boet hapte toe. Luister naar deze DEA-agent. De commandante en Eduardo make it very clear. We we're fighting against the United States. Boet responds and says, look, they're after me too. He said, but we are together in this. They are my enemy also. Nou, die Boet zegt toe om honderden luchtoerraketten te leveren, machinegeweren, noem maar op, met als doelwit de Amerikanen. En Boet, volgens deze uh, agent, zou hij hebben gezegd, de Amerikanen, dat zijn ook mijn vijanden. En dus luidt de belangrijkste aanklacht tegen Victor Boet, samenzwering om Amerikaanse agenten en militairen te doden. En zit hij nu dus vast uh, in New York, in voorarrest nog altijd. Wanneer gaat zijn rechtszaak van start? Dat is waarschijnlijk in oktober, dus dat duurt nog wel een half jaar. Maar voordat het zover is, probeert de verdediging van Victor Boet er alle aan te doen om hem nu al vrij te krijgen. Ja, en hoe gaan ze dat doen dan? Nou, die boete heeft een nogal gehaaide advocaat, uh, Albert Dayan. Uh, dat is een ja, je kunt het zeggen een maffia-advocaat. Hij heeft met succes maffialeden verdedigd. En die Dayan die heeft twee weken geleden een beroep ingediend, een document van 50 pagina's. En in dat document betoogt hij dat een rechtszaak tegen Boet ongrondwettig is. Nou, het zou gaan uh, om feiten die gepleegd zijn in het buitenland. En buiten de Amerikaanse juridictie dus. En het zou ook gaan om een politiek gemotiveerd proces. Nou maakt dat beroep enige kans. Nou, deze week heeft de aanklager zijn antwoord op dat beroep ingediend. Bij de federale rechter. En die moeten er nu een uitspraak over doen. Dus dat, dat komt nog. Er is een ja, minime zeg maar, theoretische kans dat die rechter inderdaad Victor Boet laat, uh, laat gaan. Want waarschijnlijk uh, wijst je dat af. Kijk, Boet is een, een hele grote vis. En de DIA en de federale aanklager die zijn de laatste jaren echt bezig... Ja, met het proberen te vangen van allerlei uh, internationale misdadigers... die zich bezighouden zeg maar, op het grensvlak tussen drugshandel, wapenhandel uh, en terrorisme. En die probeert ze dan in Amerika veroordeeld te krijgen. Er staat dus heel veel op het spel. Maar stel dat hij nu toch in Amerika niet wordt uh, vervolgd en veroordeeld. Is dan bijvoorbeeld nou ja, zo'n partij als het Sierra Leone tribunaal nog geïnteresseerd ja, in hem? waarschijnlijk wel. Want uh, toen Boet in, in 2008 werd opgepakt. Uh, toen zei de, de hoofdaanklager van het tribunaal... dat hij ook een goede zaak zou hebben tegen Victor Boet. Want volgens die aanklager zijn in Sierra Leone en in Liberia... waar ze onderzoek naar doen, uh, oorlogsmisdaden begaan. Die mogelijk werden gemaakt door die wapensmokkel van Victor Boet. Het is een rust. Dus hoe kijken de Russen naar deze rechtszaak? Nou, die waren al heel kwaad toen hij gearresteerd werd. Ze werden nog kwaader toen Victor Boet werd uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Dat gebeurde al een beetje stiekem, na heel veel juridisch getouwtrek. En nu probeert het Kremlin nog steeds eigenlijk uit alle macht te voorkomen dat er een rechtszaak komt. Uh, er zijn allerlei hardnekkige geruchten dat Boet slecht, slechts een, een radartje is in een, in een groot netwerk. In feite wordt al gezegd de schaduwstaat van Rusland. Dan is er een, een, een machtige elite zou zijn die, die achter de schermen aan het touwtje strekt... en allerlei geheime deals sluit met landen als Venezuela en Iran. En Boet zou daar heel veel informatie over hebben. Er wordt wel gezegd dat hij zou een schatkist aan inlichtingen zijn. Eigenlijk, deze Victor Boet. Ja, en die schimmige Russen die vrezen dat Boet... daarover over al die zaakjes in de rechtszaal een boekje opendoet. Ja, dat moeten we natuurlijk even afwachten uh, in oktober... als natuurlijk die rechtszaak tegen hem van start gaat. Dank je. Dank wel Willem Frank de Noot. De Gids. En ik heb nog wat reacties die loskwamen na onze oproep... om ons te laten weten hoe u 5 mei ervaart. Het zit u behoorlijk hoog dat u vandaag moet werken... want Annelies Derksen schrijft ons... nadat ik Pasen en Koninginnedag heb gewerkt... mag ik ook nog eens op 5 mei gaan werken. Ik werk in de zorg waar onze teamleidster een broertje dood heeft... aan de wensen van haar personeel. En Jessie Depp schrijft... 5 mei doet mij niets. Als het een nationale feestdag is, moet iedereen vrij zijn. En niet eens per 5 jaar. Voor Hans Muller is 5 mei wel een bijzondere dag. Tijdens de oorlog woonde hij in Amsterdam en daar maakte hij de hongerwinter mee. Hij was 12 jaar oud toen de Duitsers op 4 mei capituleerden. Op die avond, 24 mei, mm -hmm. toen ging het allerlaatste dingetje wat mijn vader nog aan het eten over had, dat kan te voorstellen. Dat was een klein blikje Uno knaksvorstjes. Met zo'n sleuteltje eraan en een papiertje, papieren zakje met van die kleine prikkertjes. En ieder, voor ieder van ons, van ons vieren, zaten er twee van die knakvorstjes in. En die waren lekker. <laughs> Daarmee hebben wij de bevrijding gevierd, ja. En de volgende dag op 5 mei ging bij de familie Muller de vlag uit. Die had een hele grote, mooie uh, wolle vlag, een prachtige kwaliteit. Die had hij zorgvuldig bewaard en die konden wij dus uitsteken. En die hebben we nog steeds die vlag. Het is een beetje motter geworden, maar elke uh, 5 mei steken we die uit. En, uh, mijn vrouw zegt van, ja, dat kan je toch niet maken, zo'n oude vlag? Nee, ik heb toen een keer een borstje erbij gezet van... deze vlag is wel oud en versleten, maar hij was erbij op 5 mei 1945. En uit respect voor de soldaten die stierven voor onze vrijheid... rijdt Hans Muller vandaag ook mee in het défilé. Ik uh, rijd op 5 mei met mijn uh, oude motorfiets uit 1942. Dat is een Engelse uh, motor van, uh, waar de Ordonnansen op reden... Uh, en die draagt hetzelfde embleem als de, de verkenningseenheid... die op 7 mei Amsterdam binnenreed via de Berlagebrug En ik uh, was daar dus bij. En uh, ik heb later dus, uh, veel later, uh, begin negentiger jaren... heb ik zo'n motorfiets uh, gevonden. En die heb ik helemaal opgeknapt. En daar rijd ik dus op 5 mei uh, het DVD in Wageningen mee. Tot slot Gini van den Berg, die ons nog mailt. Eerst gewoon werken, daar is hij weer. En er dan goed bij stilstaan. Dat we ons toch gelukkig mogen prijzen dat het hier geen oorlog is. En even denken aan diegenen die toen en nu zijn gevallen... voor de vrijheid van anderen. En ik hoor daar heel voorzichtig Jan Peels weer... die nog altijd in Den Bos is. En uh, ja, hij is onze stadsgids natuurlijk... om ons door het bevrijdingsfestival <laughs> al daar te loodsen. Uh, Jan, hoe is ja, het uh, hoe is de met de drank? Van de Sint -Jan. Ja, alles ingeladen oh, nee, die is ondertussen... Ook. Ja, dat is gelukkig inderdaad wel ingeladen. Ik ben een beetje verder de stad ingelopen. En uh, nog steeds uh, uitzicht op de Sint-Jan. Want ja, daar kun je niet omheen uh, in Den Bosch natuurlijk. Maar wat er ook bij hoort bij uh, zo'n bevrijdingsfestival... zijn natuurlijk allerlei kraampjes van War Child, zie ik hier... Amnesty International en uh, Vluchtelingenwerk. Nou, zo staan er nog uh, een heel aantal verder uh, op in de stad... waar natuurlijk ook aandacht gevraagd wordt voor dat soort uh, problemen. Want we hebben het dan wel over vrijheid. Maar er zijn natuurlijk ook nog steeds mensen in Nederland... die helemaal niet vrij zijn. Raar, hè? Ja, dus, uh, ja, je zou zeggen van, uh, dat, je, dat je niet met twee maten kunt meten. Hè. En als je de ene vrijheid geeft, dan moet je de andere uiteindelijk ook vrijheid geven. En, maar ja, dat blijkt dus uh, moeilijk te zijn in Nederland. Ja, want u staat hier uh, ballonnen op te blazen bij uh, vluchtelingenwerk. Dus uh, komt in aanraking met vluchtelingen, maar ook illegale. Wij denken allemaal maar vrij te zijn in Nederland, maar dat is dus helemaal niet zo. Nee, we doen ons best. We proberen voor het recht van de vluchtelingen op te komen. Maar natuurlijk zijn er altijd nog wel mensen waarvan je zegt... Van, uh, daar moet uh, beter voor opgekomen worden. Uh, er moeten betere regels voor getroffen worden. Wat, uh, moeders die dan niet mogen blijven en kinderen die wel mogen blijven. Ja, we hebben het laatst nog gehad hè, met Sahar. Ja. Of dat uh, jongeren die hier 18 jaar zijn... gewoon geen stof gelopen omdat ze een vluchteling zijn. Dus hebben ze 18 jaar hier gewerkt uh, of gestudeerd. Uh, zijn ze gewoon, eigenlijk zijn ze Nederlanders... En dan mogen ze gewoon in stage lopen omdat het vluchtelingen zijn. Dat soort zaken. Ja, nou, nou is het vandaag de dag dat we daar dan echt aan denken. Aan die vrijheden die we dan met z'n allen hebben. Ja. Ik kan me voorstellen dat u daar bijna dagelijks in het jaar mee bezig bent. Als vrijwilliger. En, en, en nadenkt over die vrijheden die we dan hebben in Nederland. Is het geworden wat u ervan gehoopt had? Als je even daar heel grootschalig naar kijkt. Nee, het kan altijd veel beter. Ja? Ja. En uh, ja, ik, ik pleit er ook voor om... Uh, uh, humanen met mensen om te gaan. Want als je naar de internationale rechten van de mensen kijkt... Uh, ...die organisaties die zijn ook niet zo te spreken over hoe met Nederland met mensen omgaat. Uh, ik zou ook geen minister willen zijn aan de andere kant. Het lijkt me niet makkelijk. Nee, precies. Want er worden altijd weer grenzen gesteld toch, aan, aan die vrijheden? Ja. Uh, we kiezen een uh, politiek stelsel. Daar hebben we als burger zelf voor gekozen. Uh, daar, heb, daar heb ik zelf niet voor dit stelsel gekozen. Maar ja, uh, je bent wel mede verantwoordelijk voor wat er gekozen wordt. Dus, uh, de vrijheid van kiezen heb je daarvoor. Ja. En uiteindelijk is het dan de vrijheid van democratie dat het zo wordt zoals de meerderheid het wil. Maar ja. dat is dan net weer niet zoals u het liefste zou hebben. Nee, democratie wordt gedragen natuurlijk door het, door het geheel. Hè. En uh, als, als het geheel uh, dus nou een beetje meer naar rechts uh, schuift. Dan, kunnen wij, ja, dan kun je dus als uh, sociaal denkende kun je wel van alles willen, maar je, ja, je leeft met elkaar. Dus... Maar wel fijn dat je het allemaal kan zeggen. Ja, dat wel. Dat is het mooie. En invloed uitoefenen dan maar op welke manier dan ook? Nou vandaag, dus bijvoorbeeld door even erover te spreken. Nou ja, ik, wil, uh, ik, ben, ik hou niet zo van manipuleren... maar als ik uh, iets positiefs kan bijdragen... door vluchtelingenwerk, uh, voor vluchtelingenwerk... Uh, ik zit dan in de, in de AC in aanname bij Wonenghor... en ik doe dan ook uh, taakstelling, ik uh, ben dan contactpersoon uh -huh. uh, sinds kort... En, uh, ja, dat valt me wel goed, maar jij loopt inderdaad tegen allerlei bureaucratische regeltjes en structuren omhoog. Maar dan je probeer je doet... dan via allerlei, ja, manipuleren noem ik het maar in ieder geval, via de democratische mogelijkheden die er zijn, daar je eigen steentje je aan moet, bij te dragen en invloed ieder, uit te Iedere ieder, ieder mens, ieder mens waar je mee te maken hebt in, binnen de structuur, moet je als mens uh, benaderen. Ook al voel je je heel erg opgelaten en denk je, ze gaan toch niets voor de, de vluchteling doen. Je moet blijven proberen. Er zijn altijd mensen die toch wel iets willen en die positieve bijdragen willen leven. Oh, nou, kijk eens aan. Kijk, dus, en zo wordt er dus op zo'n vrijheidsdag... ook nog heel inhoudelijk nagedacht over die vrijheden. Jan Peels vanuit Den Bos, waar straks om twee uur het bevrijdingsfestival van start gaat. En natuurlijk ook in andere provincie-hoofdsteden... zijn er allerlei dingen te doen. Wat is er vanavond nog te zien op televisie? De Keuringsdienst van Waarde die is er weer... en meldt zich om vijf voor half negen op Nederland 2... met een onderzoek naar de ham in de tortellini. Volgens de verpakking echte Italiaanse prosciutto... maar ik heb zo, mijn twijfels. En op BBC1 kunt u nog kijken naar de documentaire serie Inside the Human Body en kijkje in het eigen lijf. En vanavond om tien uur, de voortplanting, staat dan centraal. Jurgen van den Berg is hier uh, om te praten over lunch. Zat ja, straks van start gaan. We hebben een beetje een speciale uitzending vandaag, want uh, het gaat vooral over uh, Facebook, Twitter, uh, de sociale media, die ons toch allemaal wel in de greep houden. En er zijn allerlei mensen die daar weer van proberen af te kicken. Dus de vraag voor vandaag is, houden de sociale media ons inmiddels gevangen of maken ze ons juist vrij op deze bevrijdingsdag? De vrijheid, ja. ook van meningsuiting in deze. Dankjewel, Jurgen van den Berg. Straks lunch. Surf naar de gids.fm. Tot morgen.